uur, dan het wel met het NOS-journaal.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 Twee echtparen verkeren al jarenlang in onzekerheid... door onbehoorlijk bestuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat zegt de nationale ombudsman Alex Brennikmeijer. Beide echtparen kunnen geen kant op... door de onzekerheid vanwege plannen over eerst de Betuwelijn... en later de doortrekking van de A15 rondom hun woning. De betrokkenen uit twee buurtschappen in Gelderland... willen hun huis verkopen, maar de onduidelijkheid... schrikt potentiële kopers af, schrijft de ombudsman. Het tv-programma Brandpunt besteedt er vanavond aandacht aan. Al in 1990 riep de ombudsman de minister op om iets voor zulke burgers te doen. Een van de oplossingen is de aankoop van de huizen door Rijkswaterstaat. Het ministerie zegt in een reactie dat aankoop niet nodig is... omdat het tracé van de A15 nu vaststaat en de huizen niet hoeven te verdwijnen. Het weer, de regen trekt vanavond en vannacht naar het westen weg. Het wordt vannacht zo'n 7 graden. Morgen overdag vrij veel bewolking met hier en daar nog regen... en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, goedenavond, welkom bij NOS Langs de Lijn met daarin zoals gebruikelijk op zondagavond de top 5 van dit week -einde. Daarin zit bijvoorbeeld het Belgisch elftal, dat plaatste zich vrijdag voor het WK Voetbal in Rio. Vanmiddag kwamen 5000 mensen in de stromende regen kijken naar een training. En via internet keken er nog eens 80.000. De rode duivels zijn hot. Door alle dingen wat er met de Belgische nationale ploeg gebeurt, dus uh, is het toch wel ondanks het weer... Een ideale gelegenheid om eens te komen kijken. Die gratis het we ook. Alsof we Nederlanders zijn. Ja, het Nederlands elftal vertrekt morgen naar Istanbul om daar te spelen tegen Turkije. Dirk Kuit speelt in zijn eigen Fenerbahçe-stadion in Istanbul. Wacht Oranje volgens hem een heet avondje. De hectiek is groot, de emotie bij de Turken is ook heel groot. Dus uh, ja, het zal, uh, als wij daar komen... ondanks het feit uh, ja, dat ik bij uh, een van de grootste Turkse clubs speel... en Wesley ook, het zal het een behoorlijke uh, vijandige sfeer zijn. En het wielenseizoen zit er bijna op. De laatste eendagswedstrijd Parijs Tour... werd gewonnen door alweer een renner van Argo Shimano. Dit keer was John Degenkol de snelste. Maar het is Degenkol die doortrekt, Degenkol die doortrekt... en hij pakt de overwinning voor Argo Shimano. Dan komt het toch nog allemaal goed. Ja, en we nemen de successen van Argo Shimano door met renner Koen de Kort. Dat en meer in NUZ Langs de Lijn tot 11 uur. Er zijn nog een paar dingen die u kunt verwachten. Zo proberen we Ruud Krol zo even te bellen over Tunesië. Dat in de play-off speelde maar hij is bondscoach hè, van Tunesië. Dat een play-off speelde tegen Cameroen. Hoe dat afgelopen is en hoe de sfeer in het stadion was... dat horen we straks van hem hopelijk. En we bellen met een hockeyclub... die door de hevige regenval voor één dag een waterpolo-club werd. Maar laten we beginnen met onze zondagse top 5. Een door de redactie ondemocratisch gekozen rijtje... met de meest opmerkelijke sportmomenten van dit week -einde. Nummer 5. Voor het tweede achterheen jaar wordt hier het Nederlands kampioenschap in deze Eindhoven Marathon geïntegreerd. Het gaat dus niet alleen om de eerst aankomende topatleten uit Afrika, maar ook om de Nederlandse nummers 1, 2 en 3. Hij heeft een zwaar, 1 dus 2 dat zal de pros Hij is gewoon de video, Nederlands kampioen. En dat betekent dat uh, Jemane Adane in de tijd net boven de 2-9, dat wel, maar wel met zijn armen in de lucht hier over de streep gaat. Hij begon als favoriet en hij eindigt als winnaar. Koud, veel wind, vuur. 209-11 is het officieel voor Jemane Adane. Op 5, het Nederlands Kampioenschap Marathon. Die nationale titels die werden verdeeld tijdens de marathon van Eindhoven. Maar volgende week is de prestigieuze marathon van Amsterdam... en dus ontbrak het in de lichtstad aan de nodige nationale toppers. Toch had de organisatie de zin in, want met een aantal sterke Afrikaanse lopers... hoopte men op een nieuw parcoursrecord. Het liefst onder de 2.05. Maar daar staken de weergoden een stokje voor. Een verslag van Floris van Hoorn. Het weer in Brabant nu met Dennis Wild. Goedemorgen, het is vandaag bewolkt en regenachtig. Lokaal is er al veel regenwater gevallen en daar komt nog een flinke portie bij. Helaas voor de marathon in Eindhoven. Goedemorgen allemaal. Uh, ik ben Pieter Grootes. Allemaal hartstikke welkom bij uh, de 30e marathon van Eindhoven. Ik heb net even op het uh, weerbericht gekeken. Dat ziet er uh, niet al te netjes uit. Nou, wij zijn gasten vandaag. Ja. genodigd. Ik wil graag even naar de andere palie Edgar Ed Veer, de directeur van de stichting Marathon Eindhoven. Wat wordt dit voor editie? Ja, een heroïsche, denk ik. En uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk slecht weer. Kijk, het kan regenen en het kan waaien, maar je kan het ook gelijk hebben. En dan toevallig vandaag. Dus is wel... Uh... Ja, het is vooral voor de lopers uh, vooral heel erg triest. Dat, uh, kijk, als je regen hebt en het is windstil, dan is er nog wel in te lopen. Als je wind hebt, is het sowieso vervelend. Maar de combinatie is, ja, mensen worden koud. Het is uh, zwaar, dus het zal, uh, het zal een zware marathon worden. Oké, okay. one minute! One minute! Pierpul is de race director. Wat was de ambitie voor deze marathon? Die, die, die was hetzelfde als dat die nu nog steeds is eigenlijk. Dat wil zeggen dat we weggaan op een tijd tussen de 2-5 blank en het parcours 2.46. Het plan een klein beetje gewijzigd, 2.58 kilometer nu naar 2.59. Scheelt een seconde, maar scheelt eigenlijk 20 tot 30 seconden op basis van de eindtijd. Hoe groot is de streep door de rekening dit weer? Uh, ja, geen streep door de rekening, want we moeten afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Um, het kan goed zijn dat het, uh, dat het om uh, ja, kwart vijf, elf uur gaat opklaren, en uh, ik hoop dat we dan nog zoveel mogelijk mensen bij elkaar hebben. Hoop je dat of denk je dat? Uh, dat hoop ik en denk ik. We are leaving to the start now. Yes, we go to the start. In. We gaan nu de laatste minuut in. Dat wil zeggen dat ik uh, op mijn motor plaats ga nemen. Wij gaan nog één minuut. Daar gaat de vinger van Chris Vermeulen te starten. Met andere woorden, even snel naar de motor. Het is ook het Nederlands kampioenschap. Maar de echte toppers ontbreken. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik heel erg jammer. Dan zie je ook dat de top op zich in Nederland nog heel erg smal is. Michel Butter liep natuurlijk wereldkampioenschap is daar uitgevallen. Uh, Koen Rijmakers loopt dan in Amsterdam. Uh, Abdi Negaai zou debuut maken, maar start niet. Ja, en dan Patrick Stitsinger is dan eigenlijk toch wel de jongen die erachter zit. Samen met Ronald Scheur. Nou, Ronald Scheur kiest voor Amsterdam. Uh, Patrick voor, uh, voor Eindhoven. Of het Molenhuis dan de volgende. Dus ja, je ziet dat de, de top in Nederland redelijk smal is. En uh, ja, als er dan drie, vier mannen in Amsterdam loopt... Ja, dan, uh, ja, dan is het hier ook zeg maar, wat dunner. Ja, en wij gaan eens opmaken voor een fantastische winnaar, dames en heren. Zijn tweede grote marathon. Dat is de tweede grote marathon in Nederland. Nu is het uit over vorig was Nolbeland, maar hij schrijft de Jemeneditie op zijn naam. Met naam, Jemaden, Segay, het Is een uh, slagveld, Peer? Dat is Amsterdam van de. Ja, het slagveld. Uh, je hebt snelle marathons en je hebt, uh, je hebt wedstrijden en dit was een wedstrijd. 20911. Wat uh, denk je dan? Ah, dan denk ik van dat de weersomstandigheden enorm van invloed waren vandaag. Niet alleen de wind uh, nee, van nee, voren, maar ook super kuk, echt koud. En, uh, ja, maar ik ben heel blij dat, dat de wedstrijd is geworden. Je hebt meegereden, viel het tegen? Uh, we bleven eigenlijk uh, redelijk stabiel uh, tempo, uh, 2'8'30, 2-8 rond. Ik probeerde ze eigenlijk aan het sporen om uh, te, blijven, te blijven pushen, maar ik was al lang blij dat ze met de, uh, wat goed bij elkaar bleven. Ja, en tot, uh, tot 39 met z'n vieren bij elkaar. Dus uh, een supermooie ontknoping, dat zeker. Vorig jaar was hij Nederlands kampioen. Hij gaat zijn titel prologeren. De bal uit Maastricht, Patrick Stitsingen. Patrick, gefeliciteerd. Uh, je titel geprologueerd. Waar ben je het meest uh, content mee? Uh, nu vandaag met mijn titel. Uh, morgen, morgen zal het besef komen van de tijd, denk ik meer. Dan Zal ik misschien meer gaan balen van de tijd. Maar ik ben gewoon blij met de titel. De concurrentie ontbreekt. Wat is dan de waarde van deze Nederlandse titel? Voor mij, toch, veel. Ik ben blij dat ik de titel heb. En uh, ja, wat ik net zei, uh, die wat er niet is, ja, dat is jammer. Uh, ik heb mijn titel, en uh, over tien jaar uh, is mijn zoon nog trots op mij dan nu, denk ik. Dat ziet je, die grote keren, dat het hele kleine meisje met die zwarte pepper. op we het weg naar haar Nederlandse kampioenschap. Andrea Deelsraag gefeliciteerd met je Nederlandse titel. En misschien ook wel gefeliciteerd dat je dit overleefd hebt. Ja, ja zo kun je het wel zeggen, ja. Zo voelt het nu wel. Conditioneel zit het er nog langer niet doorheen, maar zo'n zo last van mijn spieren. Ik probeer even te beschrijven hoe zwaar het was. Ja, de temperatuur was gewoon boos toen, vandaag. Want ja, ik, ben, ik, ben, ik voel me nog zo fit en ik kan onderweg nog praten en dat soort dingen. Maar ja, de kou slaat op je spieren en dat is, uh, ja, dat is funest. Dat is jammer. Andrea Deelstra, Nederlands kampioen bij de vrouwen en tweede in de marathon. De snelste vrouw in Eindhoven was de Keniaanse Ruts van Jiru. Bij de mannen zegevierde Jeman Arane, dus uit Ethiopië. In Chicago werd vandaag een zeer snelle tijd bij de mannen gelopen. Dennis Kimetto uit Kenia, die dacht op weg te zijn naar een wereldrecord. Het werd uiteindelijk 2-0-3-45. Dat is inderdaad 22-honderdste boven het wereldrecord van Wilson Kipsang. Die. Uh, liep dat twee weken geleden in Berlijn. Hier is YouTube. Angel of Harlem van U2, het is kwart over tien. Straks hopen we Ruud Krol nog even te spreken... over de wedstrijd die hij speelde met Tunesië tegen Cameroen. WK-kwalificatiewedstrijd, een play-off-wedstrijd... die Tunesië onverwacht mocht spelen. Uh, ze dachten dat ze uitgeschakeld waren... maar vervolgens werd er een, een land uh, uh, gedisqualificeerd... hebben ze het laten meespelen van een uh, niet gerechtigde speler. U hoort dat ik een beetje vol zit te praten. Dan denkt u, ja, wat, uh, waarom praat ik niet gewoon door naar het volgende onderwerp? Dat klopt. God, omdat we Ruut nu een lijn hopen te krijgen. Ruud, goedenavond. Goedenavond. Ja. Hoe is het afgelopen tegen Cameroen? Uh, ja, dat weet je toch wel. 0-0. Ja, dat is waar. Maar mijn luisteraars wisten het nog niet. Dus ik denk ik vraag het even aan jou. Uh, Oké, okay, 0-0. Ja, 0-0. Ja, moeten we daarvan denken? Het, is, uh, het zijn twee wedstrijden. Je moet nu uit nog, geloof ik, in november naar, uh, naar Cameroen. Ja, 17 november hebben we de uitwedstrijd. Ja, ik denk dat we heel goed gespeeld hebben. Alleen, uh, ja, de eerste 15... 20 minuten hebben we te veel kansen laten liggen. En dat is natuurlijk is dus in een wereldkwalificatiewedstrijd heel belangrijk. Ja. De eerste kans die moet je maken. En de eerste kans. En dan, dan loopt de wedstrijd anders. Dat wil niet dat je wint. Maar de wedstrijd kan anders lopen. En dat is natuurlijk uh, zonde. Ik Goed heb gespeeld. De... Het uh, resultaat. Uh, ja. Goed gespeeld. Maar het resultaat min minder. Ja, ik heb de wedstrijd via een of andere uh, loesje uh, internetverbinding uh, kunnen, kunnen bekijken. Uh, ik heb wel nog kunnen zien dat de sfeer in het stadion echt enorm was, hè? Ja, geweldig. Ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dat niet gewend... omdat we nog veel wedstrijden zonder publiek spelen. Maar uh, vandaag was het uh, exceptioneel. En uh, natuurlijk uh, ook natuurlijk omdat het uh, Tunesië zelf al uh, niet zo goed gespeeld heeft de laatste tijd... En uh, vandaag was het dan toch wel uh, van behoorlijke kwaliteit... ...hoewel uh, toch veel uh, dingen nog wat hebben te kunnen doen. Ja, waarom, waarom speel je zo voor lege stadions dan? Wat, wat bedoel je ermee? Nou, dat, dat, is, dat is meer de veiligheid in de competitie uh, en de, de Afrikaan Cup. Uh, ja, de veiligheid is af en toe uh, dan uh, niet genoeg uh, politie uh, voor politievoorradig. Nee. En uh, dat uh, was vanavond uh, wel. Ja. Hoe waren de eerste reacties uh, na de wedstrijd van uh, de, de Tunesische ja, media en uh, het publiek? Mensen heel blij, heel, heel blij dat uh, Tunesië weer eindelijk eens een keer zo gespeeld heeft. Uh, uh, misschien acht jaar geleden dat ze zo uh, gespeeld hebben, veel mensen. Maar uh, ja, goed, uh, ik blijf natuurlijk realistisch. Uh, we moeten uitspelen. Uh, natuurlijk uh, zie ik heus wel kansen. Maar uh, het wordt een stuk moeilijker als je gewonnen hebt vandaag. Dan, dan, dan ga je toch anders naar zo'n wedstrijd toe. Je hebt nu, er zit een maand tussen. Waarom zit er zo lang tussen tussen de ene wedstrijd en de andere? Ja, dat, omdat uh, we hebben hier natuurlijk de Afrikaan Cup, uh, de, de halve finales uh, volgende week. Van de Federation Cup en de, en de Afrikaan League. Dus uh, dat, uh, dat, is, uh, dat zit er tussen. Ja. ja, goed. Dus dat is de reden dat er uh, zoveel tussen zit. Ja, uh, daar, daar zit ik ook nog in. Dus daar ga ik bij zondag weer uh, druk op. Of morgen. Ja, ja, oh ja, natuurlijk. Want morgen ben je weer bij ons coach af. Dan zet je weer ja, een andere ja, pet ja, ja. op en ben je weer clubcoach. Ja, Ja. Uh, ik ben ik clubcoach. Voor alle duidelijkheid, de winnaar van deze play-off gaat naar het WK, hè? Ja, dat is uh, zeker. Ja. Nou ja, je hebt in ieder geval nu... Uh, de, hoe lang de tijd om, om, om die ploeg meer... of, of om, om een team meer te plooien om meer naar jouw hand te zetten? Want je had natuurlijk maar heel korte tijd... want je bent net een maand in dienst, ja. geloof ik. Ja, ik ben, ik ben maandag uh, voor het eerst begonnen eigenlijk met, met, met het team. En uh, die druppelde uh, natuurlijk... Uh, zo ...af en toe nog binnen, want er speelden nog uh, spelers uh, maandagavond in, in hun competities. Uh, dus uh, dat, uh, ja, dinsdag en woensdag ben ik eigenlijk aan het kneden geslagen. En uh, ja, dat, dat, ja, ze pikten het toch heel langzaam. Maar vrijdag zag ik toch dat we, dat we het wel konden, konden spelen, uh, een beetje het Nederlandse voetbal. Maar ja, goed, er zijn nog een hoop uh, dingen voor uh, verbetering vatbaar. We speelden het eerst zelfs denk ik... Uh, Heel goed de eerste 25 minuten, maar daarna blijven we in hetzelfde tempo proberen door te gaan. En dan moet je proberen toch even je rust te nemen om even geduldig te zijn. En om dan toch weer een restart te maken. Ja, dus jij verwacht eigenlijk als je iets meer de tijd hebt, en dat, dat, dat heb je nu hè, uh, in de aanloop naar de return... dat je misschien het team nog meer naar je hand kan zetten en dat Tunesië misschien uit tegen Cameroen beter speelt dan vanavond. Nou, okay. ik, ik denk dat uh, Tunesië goed speelde. Maar uh, het, het is gewoon zo dat uh, ik, heb, ik heb dan ook weer een week uh, voorbereiding. Want uh, de meeste spelers spelen gewoon in de competitie door. En uh, dat is, uh, ik heb ze niet voor een vriendschappelijke wedstrijd bijvoorbeeld. Dat heb ik zelf ingelast uh, tegen, een, tegen een tweede divisieclub, dat ik de spelers toch beter uh, kon leren kennen. In een korte tijd, vooral de, de buitenlandse spelers, de spelers in Tunesië, die kan ik door en door. Maar de buitenlandse spelers uh, zie ik natuurlijk niet altijd. Ja, ja. Goed, uh, Ruud, tot slot. Uh, hoeveel, wat is het percentage uh, qua kans... denk jij dat uh, Tunesië het gaat halen? Nou, ik denk dat uh, de kans 50-50 uh, is... Uh, als we het hoofdje koel houden. Maar uh, ja, in de Arabische wereld is het af en toe natuurlijk... Uh, af en toe uh, gauw uh, heet gebakerd. Uh, maar uh, als we dat uh, voor elkaar kunnen krijgen... dan uh, ja, zie ik toch dat het wedstrijd wel positief in. Ja, en ga jij naar het WK... Zou mooi wezen. Dat um, prachtig zijn. Ja, zeker. Zeg succes in de competitie nu weer als clubcoach. En uh, succes ja. in de aanloop naar de return tegen Cameroen, ik geloof op 14 november uit mijn hoofd. Was, of nee, 17, 17, 17 november. 17 november. Ja, Zondag ja. 17 november, als ik het goed heb. Hij staat als in de agenda. Okay. Dank je wel. Dan bellen we je weer. Dank je wel, Ruud. Goed. Goed. Dag. Ruud Krol was dat vanuit. Uh, Tunesië. Nou, we gaan even door met de top 5. Nummer 5 hebben we gehad. Dat was de marathon van Eindhoven, dat hoorde u net. We gaan door met een uiterst merkwaardig verhaal in de Nederlandse volleybalcompetitie. Nummer 4. Maar de volleyballicentie in de eredivisie die was al vergeven aan uh, Taurus uit Houten. En daardoor heeft Neuvobau besloten dat Orion dus geen eredivisie volleybal mag spelen. Orion, dat uh, al blij is denk ik dat ze hier uh, überhaupt mochten spelen. Volgens coach Bas Hellinga wisten ze pas drie weken geleden daadwerkelijk dat ze deze wedstrijd mochten spelen. In de derde set nu een aanval van Orion, goed afgemaakt door het uh, talent Dick Heusinkveld. Orion pakt dus een puntje terug, 23-20. Hij is aangeraakt door het blok van Orion, waardoor uh, Jake Wins die bal het, het beslissende punt maakt in uh, deze wedstrijd. En Landsteden uit Zwolle, de Supercup. Dus op uh, heel eenvoudige wijze wint van uh, Orion. Ja, de Supercup werd dus vanmiddag gewonnen door Landsteden uit Zwolle. Maar dat merkwaardige verhaal zit bij de tegenstander Orion. De ploeg gaat een vreemd seizoen tegemoet. De verliezend finalist mag namelijk door financiële problemen niet meedoen in de reguliere competitie. Joris Kreugel die sprak voor de wedstrijd als eerste in de zaal... met de supporters van Orion. Dames en heren, doen die toeters het, supporters van Orion wil je hebben. Ben je blij vandaag? Zijn wij blij vandaag. Ja, Orion speelt. Ja, nou daar zijn we wel blij op. Best wel vervelend als supporter hè? Dat, je dan, dat dit een van de hoogtepunten al gelijk is in het seizoen. Heel vervelend. Orion speelt natuurlijk niet in de reguliere competitie. Wat doen jullie nu op die dagen eigenlijk? Nee, dan gaan we bij elkaar zitten en gaan we over volleybal praten. Ja. Jullie hebben geen andere club als favoriet. Ja, Ajax, maar ja, goed, hij heeft eigenlijk weinig met volleybal te maken. Nee. <laughs> t-shirt wordt aangetrokken, wat staat erop? Uh, vriendenclub van Orion, blij dat ik hem bij aan mag trekken. Wat betekent dat voor de vereniging ook? Uh, er is gewoon een heleboel uh, uh, beleving wat dan gewoon mist, zeg maar. Het is, ja, wat ik zeg, vaste prik. Heel veel mensen die, die gaan daar standaard heen uh, met de thuis en strijden. Ja, het, het voelt gewoon een beetje raar. Hoor. Dit is de supergup 2013, dames en heren. We gaan starten met het team van ORIO. Ik manager van de club. Ik had net ook al een paar supporters gesproken. Ja, die zijn toch nog wel uh, lichtelijk verbitterd. Ik denk dat jij dat ook bent uh, met Orion. Die bitterheid, ja, het zei zo, maar het is niet anders. Leg nog even één keer uit. Waarom mag Orion niet aan de reguliere competitie meedoen? Nou, Orion uh, was ondergebracht in de stichting. Die stichting is failliet gegaan. En de reglementen van de Nivobo zeggen dan... dat dan de licentie die je dan hebt vervalt. En dan moesten wij een nieuwe licentie aanvragen. Ja, en dat is niet, uh, is niet gelukt. In ieder geval niet in het tijdsbestek wat er voor stond. Maar gelukkig dat jullie dan toch nog wel iets mogen doen dit seizoen. Want het is natuurlijk veel vriendschappelijke wedstrijden spelen. Maar dan wel de Supercup en de Europacup wedstrijden. En de bekerwedstrijden. Omdat men toch inziet uh, dat uh, Orion niet een soort alledaagse club is. Maar een club met een rijke historie, 30 jaar volleybal. Ja, met, uh, met een publiek in de, in de regio Achterhoek. Wat, uh, ja, wat helemaal volleybal-minded is. Dus We hebben er heel veel over gesproken. Zijn er zijn uitputtende discussies geweest. We zitten nu op het punt dat we gezegd hebben... oké, okay, dit is het en we kijken er vooruit. Ja, en gedane zaken nemen geen keer. Ook. Ook zo weer, ja. Uh, je loopt natuurlijk ook om rond het team van het eerste. Uh, ze zijn nu aan het inslaan. Hoe is dat eigenlijk voor die jongens? Ja, na het bitter komt het zoet. Ja. En dat is, uh, volgend jaar hebben we onze eigen nieuwe hal. En dat is voor de jongens ook wel een, een punt waar je naar uit kunt kijken. We proberen een, een goed programma te draaien tot en met uh, februari. Maar ja, hoe hou je die boel scherp? Ja, maar die jongens houden elkaar scherp. Dus het verbaast mij dat in dat teamproces dat er uh, krachten vrijkomen... dat die jongens bij elkaar blijven. Met de trainers, met de begeleiding, met de staf eromheen. Ik moet zeggen... Dat heeft mij ook wel emotioneel geraakt dat de groep zo hecht is en doorgaat. Daar uh, in het midden, we, die man staat er een klein beetje voor. Zie je hem staan, die, daar, de beek? Nou, die kan wel mee. Ik denk dat, ja? Uh, ja, ja. Gewoon een plekje voor in de prijzenkast. Dat prijzen, is vrij groot, hè? We, ja, maar we hebben een hele grote prijzenkast. Het zou wel een mooie opsteek zijn voor die onze, als we vandaag gewoon even toch. Maar dan maak je wel een beetje glimlach als je de beker door ontvangst En je zou met die beker staan, ja. nou, nou, nou, dan kan ik een glimlach niet onderdrukken. Ja, ...en een traantje ja. wegpikken. landsteden overtuigd we en winnaar 3 tegen 0. Pim Kaum, spelverdeler van Oriol. We staan hier aan de zijkant van het veld... ...en er staan de spelers van Landsteden ...met de beker. Ja. Ik had er heel graag willen staan, maar uh, het was niet terecht geweest denk ik. Ik uh, ben bang dat zij een heel uh, een saai seizoen gaan krijgen met weinig uitdaging, want zij zijn veruit de beste van Nederland op het moment. En, uh, Wat heb je nu in je hand? Ik uh, heb een uh, finalistenmedaille in mijn hand. Helaas heb ik er daar iets te veel van. En dan zeggen ze wel eens, het is toch een medaille, maar uh, nou ja. Wat is het volgende voor jullie, het belangrijkste? Wij gaan uh, linksom of rechtsom ons zo goed mogelijk voorbereiden op een spannend Europa cup toernooi. We mogen naar Roemenië toe in de eerste ronde. Uh, altijd een mooie belevenis is. En, uh, en Je ja. opa staat hier te wachten. Ik ben hartstikke trots. Maar geen beker dit keer medaille? Ja, oh, nou, je kent ook niet eigenlijk jou, oh, Nou, Je hoort het van je opa. Ja, dat relativeert de boel een beetje. <laughs> ja, Orion uh, verloor dus de Supercup bij de mannen van Landsteden. Bij de vrouwen was het een stukje spannender. Sliedrecht Sport won met 3-2 van Alterno. En uh, one day. U luistert naar de zondagavond-uitzending van NOS Langs de Lijn. Daarin uh, behandelen we altijd het hele sportweekende. Een top 5 met de belangrijkste momenten uh, van dat sportweekende. Op 5 hadden we de Marathon van Eindhoven op 4 Orion. Maar het weekende begon met de gala-voorstelling van het Nederlands voetbalhelftal. Nummer 3. En een kopbal! Gaat er Ja, ja. Nog één doelpunt. Scheid van Persie van Patrick Kluivert. Oh!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 Ja, dat was afgelopen vrijdag. 8-1 tegen Hongarije. Robert van Persie, die topscorede alle tijdenwets. Maar de volgende WK-kwalificatiewedstrijd staat alweer voor de deur tegen Turkije komende dinsdag. Oranje is al geplaatst, maar dat geldt niet voor de Turken. Ze moeten in het eigen Istanbul eh, winnen om de tweede plek in eigen hand te houden. Een plek die recht geeft op de play-offs. playoffs. Nou, de wedstrijd wordt afgewerkt in het stadion van Venebadje. Dat is bekend terrein voor Dirk Kuyt, die onder contract staat bij de club uit Istanbul.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 Ja, uiteraard. Uh, uh, er zijn vier, vijf jongens die uh, bij de, uh, nu bij de selectie uh, zitten. En soms zelfs zes, zeven. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, hebben we ontzettend veel over, uh, ja, over die wedstrijd gesproken. Maar ook uh, ja, wat zij misschien nog wel belangrijker vonden is dat we wel uh, onze plicht moeten doen uh, tegen Hongarije.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 Dus uh, ja, het zal, als wij daar komen... ondanks het feit uh, ja, dat ik bij uh, een van de grootste Turkse clubs speel... en Wesley ook, zal het een behoorlijke uh, vijandige sfeer zijn. Ja, Sjoel van der Wart was dat in gesprek met uh, Dirk Kuyt. Een heet avondje Turkije, kan Oranje dus uh, verwachten. Uh, Sally Antuterim, goedenavond, journalist. Goedenavond. Ja, sportjournalist, volgt het uh, Turkse voetbal op de voet... voor uh, diverse media. Uh, voor de Turk is het alles of niks... Uh, is dat direct te merken voor de spelers van het Nederlands Elftal op het moment dat ze aankomen met een vliegtuig? Ja, ik denk het wel. Want uh, ik las uh, de Turkse krant en daar wordt uh, keurig vermeld hoe laat Nederland uh, zal, zal landen in Istanbul. En uh, welk vliegveld, want het zijn er meerdere. En, uh, en ook het hotel wordt uh, vermeld. Dus ik denk wel dat vanaf het begin dat uh, Nederland daar uh, voet op aarde zet, dat, uh, dat ze een warm welkom uh, zullen krijgen. En hoe ziet dat eruit? Ja, het, het, het zal er fanatiek aan toegaan, zowel op het vliegveld uh, als uh, voor het hotel. Uh, t, uh, toeschouwers uh, van het nationaal team zullen daar uh, dag en nacht uh, zullen zingen en, en uh, proberen de spelers van Nederland zelf toch het gevoel te geven dat ze, ja, dat ze, dat ze uh, wel... Uh ...enorm onder druk zullen gezet worden door de Turken. Nee. Want het is, het is, zoals het Turkije heet, het is de wedstrijd van de eeuw... De, de, ...de spanning rondom deze wedstrijd wordt enorm opgeklopt. Uh, alles of niets. En vooral ook de coach Terim uh, is, is een man uh, die uh, de Turkse ziel heel goed kent. Uh, dat is een meester in het bespelen van het Turkse uh, nationale gevoel. Uh, Turkse van oorsprong... Vrij nationalistisch. En uh, Terim kan dat heel goed opzwepen. Uh -huh. En uh, ik denk dat het inderdaad een heel, uh, ja, heel uh, uh, heftig uh, en, en ook wel uh, mooi, mooi sfeer zal, zal worden in Turkije. Ja, heftig en mooi. Niet agressief. Nou, agressief denk ik niet. Want uh, kijk, de Turken uh, hebben ook wel veel ontzag voor Nederland. Veel respect voor Nederland. Want Nederland is natuurlijk wel nog steeds een groot uh, voetballand. ...en het voetbal uh, dat Nederland speelt... ...staat de Turken over het algemeen wel goed. Uh, uh, Turken kunnen daar wel... Uh, ...waardering voor opbrengen. En wat, wat je ziet in, te, in Turks voetbal... ...zie je ook wel eens dat... Uh, ...als een team overtuigd... ...en goed voetbal speelt... ...dan krijgt ze ook wel eens... ...ook, ook, ook al zijn ze zo heftig en, en uh, fanatiek... ...krijgen ze ook uh, applaus... ...van, uh, van het, van het thuispubliek. Ja. Dus ik denk, ik denk dat het vooral heftig... ...en, en fanatiek zal zijn... ...maar niet, uh, niet agressief. Nee. Hoe, uh, hoe krijgen wij als Nederlands al uh, die Turken stil op de tribune? Ja, kijk. Uh, Turks voetbal kenmerkt zich door uh, enorm passie en gaan. En weet je wat, de, de clichés van de heksenketel en zo. Dat, dat, dat zal er allemaal zijn. Alleen uh, wat de Turken. waar ze enorm voor moeten uitkijken. is dat ze inderdaad niet te lang moeten. Uh, uh, gaan en, en uh, niet, niet kunnen scoren. Want uh, als als als dat uitblijft blijft, wordt word het onrustig en wordt ja. het chaotisch. Ja. En dat is, dat, is, dat is een groot probleem voor de Turkse voetbal. Want Turkse voetbal is vooral gebaseerd op ja uh, passie en, en, en enorm strijdlust. Ja. Maar als als, als Nederland uh, de eerste 20, 30 minuten doorkomt, denk ik. Denk ik ben ik bang ook. Want ik, ik vind ik zou het enorm leuk vinden als Turkije doorgaat. Uh, dat Nederland uiteindelijk toch een, een, uh, uh, zeg maar op zijn nederlandse wedstrijd uit kan spelen. Zeg maar nog even, uh, Dirk Kuyt hebben we net al gehoord, hè? Die, uh, die beschreef ook uh, de sfeer die hij verwacht in het stadion. Um, daar zitten dan dus waarschijnlijk Fenerbahçe, Galatasaray en Besiktas supporters bij elkaar op de tribune. Ja. Oh, gaat dat goed dan op zo'n dag? Ja, nee, op, op, op zo'n dag. Het is ook met, trouwens een feestdag in Turkije... Dus iedereen is ook vrij en het is een feest in Turkije en men wil een dubbel feest vieren. En op, op zo'n dag, dat het gaat om het nationaal belang, wat ik al zei, Turken zijn over het algemeen heel nationalistisch, dan, ja, dan, geldt, dan geldt het clubbelang niet meer. Dan is het nationaal belang veel, vele malen groter. Ja. Ja. Ik heb wel eens in het stadion trouwens, gezeten... naar een wedstrijd gekeken... en het is echt ongelooflijk. Je, je danst mee... Uh, want het, het, het, het, uh, de supporters gaan zo tekeer... dat, je, dat het stadion meedijnt... Met het, met het geluid en met het gedans... en het gespring van de, van, de, van de supporters. Dat is prachtig om mee te maken. Maar voor spelers... Uh, als uh, ja, onervaren speler zal dat natuurlijk wel heel heftig zijn. Ja. Nou, we gaan kijken hoe Oranje daarop reageert... en hoe uh, jouw landgenoten het gaan doen. Dankjewel, uh, Sally Autunterim, journalist voor diverse Turkse media. Dankjewel en heel veel succes, maar niet te veel komende dinsdag. <lacht> avond. Dat was okay, nummer, nummer drie in onze uh, top vijf. Uh, we gaan naar de nummer twee van dit weekende. Uh, de wielerploeg Argos Shimano, die sloot het weekende af... met hun handelsmerk van dit seizoen... Een sprintzegen van een Duitser. Nummer 2. Ja, het is Kittel. Kittel die wint hier de... Etappe. Hij pakt hier de overwinning in de etappe. John Dekenkop ligt op het afstand. En Kruipel gaat de etappe pakken. Oh, is het kittel! Het is kittel! Het is kittel! kittel wint de etappe voor André Kruipel. Of wordt het dekenkop? Dekenkop of Kruipel? Dekenkop of Kruipel? Het wordt John Dekenkop, denk ik. Ja, Dekenkop namens Arco Shimano Verslaat André Kruipel. Een Duitse winnaar voor een Nederlandse ploeg in de vatten van Cyclestics in Hamburg. Maar het is tegenkomt die doortrekt, tegenkomt die doortrekt. En hij pakt de overwinning voor Avro Shimano. Dan komt het toch nog allemaal goed. Ondanks al die vluchtpogingen in de laatste kilometer. Komt daar Kittel, klopt die Kevin is op aarde? Het lijkt er wel op hoor. Ik denk dat die Kevin is op aarde klopt. Want ik zag een hoofdgebaar van Kevin is, Van Pot Het is Kittel! Kittel, Marcel Kittel voor Kevin is en voor André Greipel. Hij pakt zijn vierde hier, de vierde symfonie van Marcel Kittel. John die won vandaag dus Parijs-Tour. Het was een zoveelste overwinning. Zijn ploeggeloot Marcel Kittel deed het nog beter dit seizoen. Voor de Nederlandse Argo Shimano-ploeg was het een ongelooflijk succesverhaal dit jaar. Onderdeel van dat verhaal is de man die ook belangrijk is voor de twee sprintkanonnen. Koen de Korts. Dag Koen, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met je? Uh, ja, eigenlijk uh, weer goed. Uh, eigenlijk uh, net op tijd voor het einde van het seizoen uh, weer stel van de sleutelbeenbreuk. Een uh, beetje jammer. Ja, dus je kan weer fietsen en het seizoen afgelopen? Ja, inderdaad. Daar komt het op neer. Ja, daar nou ben je maar klaar mee. Zeg, het was een uh, succesvol jaar. Even uit je hoofd. Hoeveel overwinningen hebben jullie behaald dit jaar? Oh, uh, je mag gokken. Twintig. Fout? Nog één keer? Hoger. Twintig. Nee, 28. Het zijn er toch meer 28. dan... 28. Uh... Ja, ja. Zo, toch een stuk meer dan ik had gedacht, en, inderdaad. En hoeveel van Kittel? Uh, 10. Nee, hoger? 14. 16, bijna goed. En, oh. hoeveel, en hoeveel van degenkoop? Uh, nou, dan uh, zeg ik degenkoop 8. Lager? Oh, 6. Ja, goed. Nou, we hebben er toch één oh, goed van gelukkig. de 23 die ik vroeg. Ja, <laughs> ja inderdaad. En, en, en dan nog één. Er was nog eentje die had er nog een andere renner, die had één rit zegen. Um... Voornaam begin met een W. Oh, meer dan één zelfs. Oh, oh ja, meer dan één. Waren er geloof uit mijn hoofd zelfs twee, geloof ik? Ja, waren je dat volgens mij twee inderdaad in de Ja, heel goed. Twee. Ja. Welke van die, uh, die 28 was nou in, is nou voor jou het, het mooist? Uh, nou, voor mij persoonlijk was uh, zeker uh, in Parijs, uh, tijdens de Tour de France, uh, de, de vierde van, uh, van Marcel, was voor mij persoonlijk zeker het mooiste. Want, leg uit. Uh, nou ja, het, uh, we hadden natuurlijk al een paar, uh, paar ritten gewonnen en uh, uiteindelijk in de, in de, in de Tour uh, voor Sprinters is die laatste uh, ja, misschien wel de mooiste. Dat is echt het, het wereldkampioenschap uh, sprint, uh, zo even te zeggen, op de Champs-Élysées. En uh, ja, ik was daar laatste man voor, uh, voor Marcel. Uh, om, omdat Tom Veles niet, uh, ja, zich niet uh, toen eigenlijk al uit koers was. Hij voelde niet, zich niet helemaal goed uh, nadat hij gevallen was uh, een, een week tevoren. En uh, ja, ik wilde echt heel graag daar uh, goed werk doen. En, en dat, uh, dat werkte perfect. Ik deed, ik deed mijn werk volgens mij. Uh, uh, perfect, of in ieder geval heel, heel goed. En uh, ja, toen hij daar won, uh, was ik uh, wel heel blij. Ja, was wel een yes-momentje, om maar zo te zeggen. Uh, ja. heb, heb, heb je erop getraind? Of kun je, kun je daar überhaupt op trainen, op dat voorbereiden van, uh, van zo'n sprint? Nou ja, fysiek natuurlijk wel. Uh, ik, kan, ik kan wel uh, veel uh, ja, wat langere sprints doen. En uh, als sprinter van, uh, vanuit hoge snelheid, dat toch een beetje de. Uh, Um, uh, zeg maar de lead-out, uh, de sprint aantrekken, uh, te trainen. Alleen uiteindelijk... Uh, uh, um, zeg maar de, de tactische gedeelte, dat uh, kun je niet trainen. Dat gaat gewoon uh, oefening en ervaring uh, in, in andere wedstrijden. Ja, maar je ziet toch heel veel sprints... die worden van bovenaf uh, gefilmd bijvoorbeeld. Dus ik kan me voorstellen dat je dat soort video's eindeloos terugkijkt... om te kijken hoe zo'n sprint gaat. Of, of, of is dat niet zo? Is elke sprint ja, anders? Ja, dat is absoluut zo. Ja, ja, elke sprint is anders... En we kunnen vooraf wel een heel goed plan maken. En, uh, en uh, in de wedstrijd uh, houden we dat wel een beetje aan. Alleen verandert het altijd nog uh, het definitieve plan hoe dat we in de finale te werk gaan. En, en uiteindelijk komt het toch op neer dat er iemand in die, uh, in die groep van, uh, voor de sprinter moet uh, bepalen... wanneer we daadwerkelijk gaan beginnen met uh, de sprint aantrekken. Mm. En uh, ja, dat, dat kun je ook later nog weer terugkijken natuurlijk van bovenaf wat je eventueel fout hebt gedaan of wat er beter kan. Maar uh, ja, we gaan wel altijd uh, heel uh, gestructureerd uh, daarmee aan het werken. We hadden ook voor die etappe in, uh, in de Tour, uh, in, uh, op de chance die zei, hadden we heel uitgebreid uh, al geanalyseerd. En we wisten precies waar we moesten zitten, wanneer we aan moesten gaan. En dat kwam ook zo uit. Ik heb de indruk dat jullie een echt team zijn, klopt dat? Ja, ja dat, uh, dat, dat kan ik zeker wel stellen... Uh, ik uh, ben nu toch alweer een paar weken eruit en uh, ik krijg toch nog van uh, heel veel jongens in de ploeg uh, ja, wekelijks een bericht hoe het er nou mee gaat en, uh, en hoe het met training gaat en vervelend dat ik er niet bij kan zijn en uh, dat soort dingen zijn voor mij ook al heel fijn het is natuurlijk niet uh, de leukste tijd om, uh, om op tv uh, te kijken en, uh, en, je, en je ploeggenoten het heel goed zien doen uh, daar wil je dan heel graag bij zijn in ieder geval ik wil er heel graag bij zijn ja. en uh, ik denk dat het wel heel fijn is dat uh, dat de renners dat begrijpen en mij daar ook mee willen steunen. En het zou andersom ook precies zo zijn. En dat is volgens mij wel uh, ja, uh, echt een goed voorbeeld dat we echt een ploeg zijn. Echt een team zijn. Zeg, opmerkelijk genoeg uh, uh, hebben jullie allemaal je contract verlengd. Dus ik kan me voorstellen dat dat gewoon na een etappe of op een willekeurige avond... als jullie allemaal bij elkaar zijn, dat de een zegt... Zeg, wat doe jij eigenlijk volgend seizoen? En dat de een zegt, nou, ik denk dat ik wel blijf. En dat de ander zegt, nou, dan blijf ik ook. En dan blijf ik ook. En dat op een gegeven moment gewoon iedereen blijft. Of is dat niet, niet zo gegaan? Ja, nou, op zich uh, komt het daar wel een beetje op neer. Uh, het, het, het, het komt natuurlijk in eerste instantie een beetje van, uh, van Marcel en van John uh, uh, uit... En, uh, ja, die jongens hebben ook duidelijk met, met uh, ons allemaal gepraat. En, uh, en gevraagd aan uh, Koen, wat wil jij eigenlijk uh, gaan doen de komende jaren? Heb je het naar in bij de ploegen? Wil jij heel graag erbij houden? Uh, ga alsjeblieft uh, met uh, Iwan Spekenbring, de manager, praten. En uh, ja, da daar, uh, daar komt het eigenlijk wel uh, vanuit uit. En, en ik denk dus dat ze dat met, uh, met meerdere renners gedaan hebben. Uh, en uh, ja, uiteindelijk is ook iedereen uh, heel graag wil blijven. Jullie gaan ook met de opleidingsploeg beginnen, hè? Ja, klopt. Ja, hoe, hoe zie je dat? Ja, dat is natuurlijk een heel mooi. Uh, goede ontwikkeling voor het, voor het wielrennen. En uh, ik denk ook een hele mooie mogelijkheid voor de ploeg. Uh, er zijn uh, toch wat, uh, wat renners uh, die, uh, die talentvol zijn. Die je toch al min of meer een beetje aan de ploeg kunt binden. En uh, op die manier uh, goed kunt begeleiden. En precies kunt zien wat ze voor mogelijkheden hebben ja. uh, in de toekomst. En uh, ja, ik denk ook voor, uh, voor, het, uh, voor het Nederlandse wielrennen goed dat er. Uh, dat er nog meer uh, goede opleidingsploegen zijn uh, waar, uh, waar er echt uh, ja, aan, aan de toekomst voor renners wordt gewerkt. En ik, ik denk dat het alleen maar goed is. Heel veel van je collega's, voor hen zit het seizoen er nu op. Die gaan, uh, die gaan lekker op vakantie. Even een paar weken rust nemen, kan ik me voorstellen. Wat ga jij doen? Ja, ik, uh, ik begin weer uh, vol op mijn trainen. Of ik ben eigenlijk alweer vol op mijn trainen begonnen. Dus uh, mijn rust zit erop, mijn vakantie zit erop. Maar um, ik, ga, ik ga wel weer terug naar, uh, naar Australië zoals gewoonlijk. Uh, dus uh, daar, uh, de, de koffer is al gepakt. Dus uh, zo snel mogelijk uh, naar, uh, naar Australië. En dan ga ik daar weer uh, overwinter eigenlijk. Ja, gewoon want dat doe je vaker, zullen we zeggen. Ja, mijn uh, vriendin, uh, uh, toekomstig vrouw, uh, die, uh, die komt daar vandaan. Dus uh, ja. dat, uh, dat werkt heel goed op die manier. Ja, ja, die combinatie die is wel uh, redelijk uh, goed, zullen we maar zeggen. Uh, ik wens je een uh, goede reis naar Australië. Veel succes met het uh, herstel van je uh, sleutelbeen. En een goede training dan. in de aanloop naar het volgende seizoen. Koen de Kort, dank je wel, hè? Oké, okay, graag gedaan. Goed, um, dan gaan we naar, uh, dat was nummer twee... in onze volledig ondemocratische uh, top vijf. En na twee, u voelt hem al aankomen. Nummer één. Plots is daar Lukaku. En een score! Het is 0-1 voor de Belgen! Lukaku, 0-2. Ja, dit is de Lukaku. Hij is de spits van deze wedstrijd. Romelu Lukaku, 0-2. Romelu Lukaku, de held van de avond moet ik zeggen. We hebben het allemaal samen gedaan. We zijn al, we zijn al drie jaar samen. En uh, ja, het was gisteren mijn moeder verjaarding, dus verjaarding. Valgie heeft wereld toe En nu over voor de wereldkampioenschap. Ja, de Belgen zijn uh, hot. Wat eet hot? Ze zijn super hot. Onze zuidenburen gaan naar Rio de Janeiro. En de voetbalfans van de Rode Duivels die worden gek bij kans. 5000 man wonen vandaag de eerste training van hun ploeg... na de overwinning op Kroatië bij. In de stromende regen. Uh, nog eens een keer 80.000 mensen keken ook nog eens via internet. Onze verslaggever Vladovuljanowski dompelde zich onder uh, in voetbalmaf België... en sprak met Jan Vertongen en Tobi Alderwereld. What is the best is the fashion is dat vlaasje? Ja, twee jaar, uh, eigenlijk tot een jaar geleden nog, uh, nog vrij rustig, maar de nationale ploeg is zo populair geworden en helemaal nu we ons gekwalificeerd hebben. Dus is echt niet meer normaal. En uh, ja, af en toe is het beter om thuis te blijven denk ik. Maar uh, het is wel goed voor de wegen om op zaal te lopen. Jarenlang in Nederland gewoond en gespeeld en dan zag je Oranje altijd naar de EK's en de WK's gaan en nu maak je het zelf mee. Hoe voelt dat? Ja, ik kan het nog altijd niet beschrijven. En, uh, ja, het is fijn om weer iets meer rood te zien op straat dan alleen maar oranje. En, uh, ik ben echt ongelooflijk blij dat we ons gekwalificeerd hebben. Ik denk dat het land uh, nog nooit zo heeft meegeleefd. En, ja, ik hoop dat we ze uh, volgend jaar weer iets kunnen geven. Je straalt helemaal. Uh, het lijkt wel alsof jullie nu al wereldkampioen zijn geworden. Oh, nee, nee, ik denk uh, we gewoon blij zijn dat we bij mogen zijn. En, uh, we hebben hard voor gewerkt. Maar onder de spelersgroep is het enige wat leeft. En, uh, en nu kunnen we ons laten zien. En, uh, met dat idee gaan we ook naar daar. We denken echt niet dat we daar zomaar opeens... Uh, de groepsronde met de vingers in de neus doorkomen. Nee, uh, we zijn gewoon heel blij nu. en Dat mag wel een keer gevierd worden. En, uh, en dan uiteindelijk ja, ons voorbereiden voor het WK. Blij en ook nog steeds bescheiden? Jawel, ik denk dat sowieso dinsdag nog wel een belangrijke kwestie is. Voor, uh, om reekshoofd te worden. Is het is ook bepalend in de loting. En, uh, maar wel bescheiden. Want we hebben uh, de laatste twaalf jaar... Op ik ben bijna geen enkel grote nogen geweest, dus kan je niet ineens gaan, als je er nu bij bent, van we gaan dit en dat doen. Bescheid dat, maar wel weten van ons eigen kunnen. En je moet elke wezen laten zien dat we het nu toe gedaan hebben. En aan de andere kant, de verwachtingen zijn nu meteen weer torenhoog. Voelt dat ook zo? Ja, want dat, dat is elk jaar. En, uh, zeker nu? Zeker nu, en ook met deze spelersgroep, met de namen natuurlijk. we uh, nu hebben we er goed mee kunnen omgaan, dus uh, ik denk dat het ook geen probleem is als we naar daar gaan. Wat betekent dit voor het Belgische voetbal? Ja, ik denk dat dit Belgische voetbal nodig had. Dus, uh, het is uh, bijna twaalf jaar lang kommer en kwel geweest. Ik heb er zelf bijna zes, zeven jaar van, deel van uitgemaakt. En eigenlijk de afgelopen twee jaar is het echt beter gaan draaien. En, uh, uh, ja, ik denk dat we dit wel uh, echt nodig hadden. Uh, we zaten in de, in de derde groep uh, ingedeeld, in de derde pot. Om, uh, en dan, ja, Je kan alleen maar verder zakken als je niet, als je niet kwalificeert. En nu, uh, nu staan we vierde of vijfde, zesde op de wereldranglijst. En, ja, ik denk dat, uh, dat dit team heel veel aan kan. Ja, Gekkenhuis in België. Uh, VRT-presentator Stuveinands, goedenavond. U, uh, goedenavond. U mocht erbij zijn in, uh, in Kroatië. Het is ongetwijfeld lang nog onrustig geweest. Ik, ik ben even benieuwd naar uh, uh, waar, waar dit nou in één keer vandaan komt, deze euforie. Enig idee? Nou, het is uh, al een, een tijdje natuurlijk dat we het talent hebben. Alleen uh, moesten we dat verzameld talent dus uh, bij elkaar brengen. En moesten die eens een paar wedstrijden naar elkaar kunnen winnen. En dat is nu in deze campagne gebeurd. In de vorige campagne was dat talent er ook al. Maar toen hebben we eigenlijk wel gefaald in een, in een groep... Uh, waar uh, Spanje veruit de beste was... maar waar we beter moesten zijn dan Turkije. Want toen hadden we eigenlijk ook al barrage moeten, mm. moeten spelen. Maar goed, dat talent is ondertussen... Uh, ...ook in het buitenland uh, van waarde gebleken. Ze spelen bijna allemaal bij, bij goede grote clubs. Ja, en dan uh, moet het er eens een keertje van komen. En dat is nu aan het gebeuren. Is. Ja, ik kan me nog herinneren, die wedstrijd tegen Spanje. Toen waren ze net wereldkampioen. Stonden jullie volgens mij tot kort voor tijd voor. Klopt dat niet? Maar we hebben uh, thuis van Spanje... Ja, maar wij hebben thuis ook wel aardige wedstrijden gespeeld. In vorige campagnes ook. Maar toen uh, zat altijd of Spanje of Duitsland... Als reekshoofd in onze poelen. Ja, dat, ja. dat is onbegonnen werk. Ja. Uh, en toen tegen Spanje werden we helemaal op het einde pas... Uh, door uh, de wereldkampioen verslagen. Ja. Dat uh, ja. werd 1-2, maar dat speelden we ook erg goed. Ja, precies. Um, uh, komende dinsdag, dan is die, uh, die laatste kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Dat wordt één groot feest volgens mij 90 minuten lang... in dat stadion als ik dit zo hoor. Nou, laten we eerst en vooral zeggen dat uh, we gaan spelen tegen een, een, een ploeg met uh, drie voetballers en, uh, en acht houthakkers. Want de beste negen spelers van Wales die zijn, uh, zijn toppost. En uh, Wales heeft sowieso al geen de beste ploeg. Dus ja, uh, er wordt hier wel een, een doelpuntjeskermis uh, verwacht. En uh, ja. Het is ongelooflijk, drie jaar geleden... toen ging er geen kat naar het Koning Boudewijnstadion... toen moesten de Rode Duivels eigenlijk... in kleinere stadions gaan spelen... want er kwamen uh, um, 10.000 man naar... en voor de wedstrijd van nu dinsdag... Uh, ja, denk ik dat er wel uh, misschien wel 140.000, 150.000 mensen uh, naar het stadion wilden gaan. Dus ja, ja, Je kan je hoofd niet buiten steken... ook als, als journalist op dit ogenblik... want het gaat allemaal over de Rode Duivels... en het lijkt alsof... We, ...de cup al in de lucht aan het steken zijn... ...maar eigenlijk moeten we met de voeten op de grond blijven... ...want we zijn gewoon simpel geplaatst voor de wereldbekers. Ja. Niet meer, niet ja. Ja, ja, ja. en niet minder. En bij de boekmakers op plek 4, nu al. Nou, het, ga, het gaat wat worden. Uh, veel plezier eerst nog komende dinsdag bij uh, die wedstrijd tegen Wales. Dankjewel, Stefan wel, ja. Oké, okay, tot ziens. Van ja. de VRT. Nou, het was slecht weer vandaag, een de statement. Um, het voetbal ging uh, Sparta-Achilles uh, niet door. Uh, in de topklasse gingen wedstrijden niet door. In het hockey werd heel veel afgelast. Bij Heurley bijvoorbeeld, laten we even bellen met Heurley uh, om uh, te horen waarom het eigenlijk werd afgelast. Dat zijn hockeyers uit Amsterdam. Hallo? Heurley, 13 oktober, 12 uur 53 in verband met de verslechterende weersomstandigheden... is vanaf nu het hele programma gecanceld. Vanaf nu het hele programma gecanceld. Dank je wel. Graag gedaan. Het was een antwoordapparaat, zo te horen. Kijken of we de coach van Hurley wel nog even hebben. Rick Matthijsen, goedenavond. Goedenavond. U bent echt, hè? Geen antwoordapparaat, nee. Nee. Jullie moesten spelen vandaag, maar tegen... Uh, tegen Nijmegen. Tegen Nijmegen. En dat ging niet door? Uh, hoe, wanneer hoorden jullie dat niet doorging? Uh, nou, ik werd s ochtends om half tien al gebeld... dat het een lastig verhaal ging worden met de hoeveelheid water. Uh, maar je mag officieel pas een uur van tevoren mag je echt uh, afgelassen. Dus uh, toen hebben we eigenlijk pas officieel besloten... rond een uur half twaalf dus, uh, dat het niet door kon gaan. Ja, toen was de tegenstander was er al, hè? Ja, helemaal uit Nijmegen gekomen. Ja. Tjonge, wel koffie gehad, neem ik aan. Ja, koffie gehad, koek, absoluut. Koek erbij. Koek erbij, uh, erbij. Maar ja, uh, Op kunstgras zou je toch zeggen van... ja, dat, dat gaat altijd door. Maar blijkbaar is het ene kunstgras het andere kunstgras niet? Nee, dat sowieso. Ja, het heeft ook al met, uh, met de ondergrond te maken. Uh, en de drainage van de velden En toch, uh, na verloop van tijd wordt dat gewoon minder. En uh, bij Hurley was het inderdaad echt het zo dat vier velden eruit lagen. Omdat gewoon zo'n overloot aan water is geweest de hele nacht. Ja. Dat, uh, nee, dat ging echt niet lukken. Nee. We hadden ook wel begrip voor hè, dat het niet doorging. Begrijp ik hieruit, toch? Ja, het kon echt niet. Nee. En, uh, ik, het liefst had ik hem wel gewoon gespeeld, hoor. Maar uh, als, als de bal gewoon niet meer kan rollen op het veld... dan, uh, ja, dan is het kans wel. Nee, dan wordt het uh, waterpolen. Dat moeten we niet willen. Uh, wanneer wordt de wedstrijd ingehaald? Tegen uh, dat is, geloof ik, op... Uh, 20 november dacht ik. 20 november. En van de mannen, want die spelers, zouden tegen de spelen. die moet ook ingehaald worden. Ja, moet ook ingehaald worden, ja. Maar daarvan. 1 november. 1 november. Vrijdag. Oh, 1 november. Ja. Op een vrijdag. Oh, kijk aan. Ja. Nou, um, hopen op goed weer op die dag zullen we zeggen, maar zo regels vandaag, dat gaan we echt niet meer krijgen, mag ik toch hopen niet. Uh, nee. Dit jaar, nee. Zeg <laughs> bedankt even voor de uitleg. Helemaal goed. Dag, Rick Matijse was dat coach van de dames van Hurley. waterpolo ploeg voor één dag. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door John Jansen van Galen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Een hele lijst aan maatregelen. Beter onderwijs. Meer geld naar het gezin. Meer werk. Minder.